Uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. O.J. Simpson, de oud-American voetbalspeler en acteur, is overleden. In de jaren negentig werd hij wereldberoemd toen hij beschuldigd werd van de dubbele moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. Deze Amerikaanse nieuwslezer legt uit wat er tot nu toe bekend is over zijn dood. His family says Simpson died yesterday saying he succumbed to his battle with cancer... Ja, afgelopen februari is er prostaatkanker bij Simpson gevonden. Hij ontkende toen dat er sprake was van palliatieve zorg. Dat is zorg die je krijgt als je niet meer kan worden behandeld. O.J. Simpson is 76 geworden. De lichamen van de drie Nederlanders die zijn omgekomen bij een lawine in Oostenrijk worden overgebracht naar Nederland. Dat zegt de burgemeester van de gemeente waar het misging. Een groep Nederlanders was in Tirol bezig met een ski- en wandeltocht... toen de sneeuw naar beneden kwam. Drie overleefden dat niet. Eén wintersporter raakte licht gewond. Correspondent Charlotte Waiers legt uit dat het voor het reddingsteam... lastig was om snel in actie te komen. De reddingswerkers moesten eerst met explosieve andere sneeuwmassa's weghalen... voordat ze zelf aan het werk konden. En konden vervolgens ook alleen de plek met helikopters uh, bereiken. Um, en Er wordt nog steeds van uitgegaan dat... Die lawine spontaan is ontstaan, dus niet door de skiers is veroorzaakt. Er bestond een relatief lage kans op lawines, maar dat zou in de loop van de dag wel iets zijn toegenomen doordat de zon is gaan schijnen en het warmer is geworden. Dus dan is de kans dat sneeuw in beweging komt ook iets groter. De eerste niet-Amerikaan op de maan wordt een Japanner. Dat hebben premier Kishida van Japan en de Amerikaanse president Biden gezegd. Twee Japanse astronauten zullen meedoen aan de NASA-missie die naar de maan gaat. Deze ruimte-expert zegt dat het nog wel even gaat duren. De planning staat nu op eind 2026, uh, dan zouden de eerste Amerikanen uh, op de maan moeten uitstappen, een vrouw en uh, een persoon van kleur, zoals ze dat zelf uh, zeggen. En vanaf dat moment zal er jaarlijks of misschien twee keer per jaar zal er een missie naar de maan gaan met mensen. En dan uh, ja, is het afwachten wanneer we de eerste Japanner op de maan zien. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en blijft het op de meeste plekken droog. Morgen begint het grijs, maar later krijgen we de zon te zien en wordt het warmer. Tussen de 15 en 19 graden wordt het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt wat drukker dan normaal op donderdag. De meeste files in Noord-Holland veroorzaken zo'n 10 minuten tijdverlies. Zoals op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer. Op de A10 is het druk op de ring Noord van Amsterdam bij de Koentunnel. Ook daar heb je 10 minuten tijdverlies. Net als op de N201 van Hilversum naar Uithoren tussen Vreeland en Loenersloot. Op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem heb je ook 10 minuten oponthoud bij Hoofddorp. En het is heel druk op de N307 van Lelystad naar Enkhuizen. Daar heb je nu ruim een half uur tijdverlies. De A7, die is wel weer vrij bij Wageningen na een ongeluk. Het is nog wel wat drukker op de A7 rond Purmerend door de werkzaamheden daar. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort draait door. No I know cute smile, and it don't When we ain't even close, yeah Solid, there's a rock How many ways can you hit the spot? Show me what you got Cause we ain't even close, yeah oh. You got me feeling weak Listen as I speak, cause I'm crippled as a creep You got me going crazy and you know I can't sleep The watching oh. the moves that you hypnotize me yeah. Being a troll, you're my number one Baby, and any time to rock my wall You're dangerous, just get it up. Don't hate your move, so scandalous afternoon, 1990, in a big city, Jeez, it's been 20 years, Candy, you were so fine.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 Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-American voetbalspeler en acteur O.J. Simpson is overleden. Hij is vooral bekend van de rechtszaak waarin hij terecht stond voor moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. Het Friese antidiscriminatiebureau gaat aangifte doen tegen Johan Derksen. Over zijn uitspraak over Kamerlid Habtamu De Hoop zijn bij meerdere meldpunten honderden klachten binnengekomen. Derksen zei op televisie dat De Hoop geen echte Fries is omdat hij daar niet is geboren. De lichamen van drie Nederlanders die omkwamen bij een lawine in Oostenrijk worden overgebracht naar Nederland, dat zegt de burgemeester van de gemeente waar het misging. Een vierde Nederlander raakte licht gewond. Het weer bewolkt, maar droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. I hope when Okay, smakelijk, dat, uh, dat is uh, de heer Albert uh, de Gelder, uh, smaakt het een beetje, ja niet met volle mond uh, praten, hoor. Uh, ik, heb het even, <coughs> ik heb het even overgenomen van de automatische piloot, aanleiding is uh, nummer van Dani Minok, daar zat uh, een, uh, een of andere sample in, die thuis hoort maar dit origineel, Vicky Sue Robertson, en turn and Be around, dus ik uh, mag dan nog even het laatste kwartiertje van dit uh, fijne programma uh, doen, want de Zandvoort draait door, nou uh, dan doen we dat toch gewoon eventjes fijn dat uh, je luistert. Dit is de doors, of dit zijn de doors. Helaas bestaat deze band niet meer, maar ja, dat weten we allemaal hoe dat is afgelopen. Hier is Peace Brock. Hey, in the town of Chicago. vind ik die lange versie toch iets beter... als de gewone single edit van Loop. Forest of Our Memories. Nederlandser dan Nederlands kan het haast niet. Het is gewoon een uh, Nederlandse band. Jazeker. 3 uh, mei treden ze op in uh, Bitterzoet, Mensen, die zijn in Amsterdam. Daar uh, mogen ze nog een keer aan de bak. Uh, daarvoor hoorde je The Doors met Peace Brock. En waarom uh, kom ik daarop? Uh, want uh, er is hier in uh, Zandvoort... een enorme doorsliefhebber in de persoon van... Frank Vink en uh, die gaat een muziekcafé uh, of wat zeg ik... een muziekquiz presenteren in Laurel Hardy op uh, 13 april. Dat is komende zaterdag. Kun je nog altijd even fijn uh, terecht uh, als je uh, iets van popmuziek weet. Dat heb ik uh, in uh, de tijd dat ik samen met Anders Sandbergen dat ook uh, nog wel eens gedaan... Dat deden we in Patronaat. En ook een paar keer hier in een plaatselijke kroeg dat we dat ook hebben gedaan. Um, maar goed, uh, dat is 13 april mensen, kun je je opgeven... Ik ga weer even terug naar gisteravond. Want uh, daar zag ik ineens een rij staan bij de EP-release show van uh, High on Chai. Maar ik denk, die mensen kwamen toch niet allemaal voor High on Shy? Dat bleek dus. Want er was namelijk een dame die had een uitverkochte huis in uh, het patronaat. En dat was namelijk deze dame. En het mooie was dat ik aan het eind van de rit van de release show... op een gegeven moment nog uithalen hoorde... Van Kids in Amerika, Dan heb ik het over Kim Wild. En dit was één van de nummers die ze had uitgebracht in die periode. Kortom, ik was 15, 16 even op dat moment. Hier is A View from a Bridge. En we beginnen zo direct met In Medias Res van Alaska. Met alternatieve FM van 11 april. Take care